In Mexico zijn op klaarlichte dag zes verkeersagenten op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in Salamanca, een stad in het midden van het land. De agenten werden onder vuur genomen tijdens een routinecontrole. Een lokale tv-zender meldt dat zeker drie mannen in een auto begonnen te schieten en daarna wegvluchten. Het motief voor de schietpartij in Mexico is niet bekend. Ziekenhuizen kampen met een groeiend personeelstekort waardoor de wachtlijsten oplopen. Het aantal medische vacatures in ziekenhuizen is in een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit onderzoek van de NOS onder ruim 60 ziekenhuizen. Die hebben samen meer dan 2200 vacatures. Door het personeelstekort worden honderden operaties uitgesteld en moeten sommige afdelingen tijdelijk dicht. De minister van Engelshoven wil dat zo snel als haalbaar is, wordt gestopt met medische proeven op apen. Ze heeft het grootste apentestcentrum van Europa in Rijswijk de opdracht gegeven het aantal proeven met 40% terug te brengen. Volgens de minister worden steeds meer medische proeven vervangen, bijvoorbeeld door computersimulaties. Het weer, later vandaag af en toe een maar in het zuiden breekt soms de zon door, het is vanmiddag 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Na en zei toen, je hebt gelijk En niet lang, daarna werd zij de zielen. En wat zou nu het eind van die zijn Wel al hun kinderen, werden mandarijnen. Nu zingt geen sinaasappel ooit meer dit refrein Je hebt nu eenmaal sinaasappelen en citroenen Je zijn zo zacht en rijp en jullie nog zo groen Voor geen geld wil ik me daarom laten zoenen Door zo'n hele zon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 Boss Kanadis, heeft oh wat is dat kindje in Hassas? Vrees heeft een Canadees, samen in die liepen ben dan volkas. Al het zij dat Engels lang niet mis is, wil ze vol, graag weten wat een kist is. Vrees heeft een Canadees, oh wat is dat kindje in Hassas? Sprak een Hollandse aanbidde haar, van vrouwen op zoiets. Kreeg hij dadelijk, er antwoord niks ervan, ik hoop een fiets. Nu is Treesje aan het studeren, iedere middag neemt zijn les. Want tot nog toe was haar Engels enkel maar oké. Okay. En yes, Trees heeft een Canadiens. Oh, wat is dat kindje in haar Trees heeft Is, is, dit is het ongraag weten, Wat de kist is, de lees heeft een kanadees. Oh, wat is dat kindje in Assas? Ze malen uniform, zie vraagt ze even van de wijs. Vraagt je haar, weet je wat nou is, zegt ze smacht een very nice. Och hoe zal het gaan met Fleesje als haar mooie Canada binnenkort weer zal verdwijnen na zijn oom in Ottawa. Vlees heeft een Canadese. oh wat is dat dientje in Assas? Vlees heeft een Canadese. samen in de Jip en dan voor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 En heb je niets te schenken, heb je nog geld nog goed? Kun je veel dat bedenken, troost brengen waar het de moet? Mooie gedachten en daden, brengen ook zonneschijn Maak dat de torenen, paden, ook nog wat rozen zijn En neemt een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed? Storven doen nu en dan hun te wensen. Het spreekwoord echt wie goed doet, goed om de Sinezappelen pentelen, die roept weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van weer. Sinezappelen zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, kemsen elke maat. Bijtere in het als je kind, zo roept de man nog Oh, daar zijn de appeltjes van Oranjeweer. Sinezappelen slaan een in. Geld de vrouw, Die staat er niet voor nou, en van je hele hole houten de moed maar in En van je hele hole houten de moed maar in En van je hele hole houten de moed maar in Ze zijn nog eens zo fijn Als de avondjes van Piet Heide van je hele hole houten de moed maar in Het is zo'n gehoord van komt er door, want als hij maar begint, dan zingt in de hele buurt in door. Ja, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. De zien de ze zelf zelf maar uit. Kleine, grote, kampen elke maand. Buiten er zit een zo rond de man Oranje. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Te zien de zandvezelkies hier. Geld dan de vrouw, die staat er niet voor voorlaat, van je hele holle la la la van la la la la la la van je hele la la la la la la la la la la la de la van la van la la la la la la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 Zending uitgebracht, weinig slecht denken even aan de. de nacht nu sluiten. Haar is over en wil Zing een vrolijk liedje als je opstaat Want dan heb je een goeie dag Als je eventjes je ogen naar de spiegel richt Of het dit dat je moet zijn Ja, de zware zorgen rimpels dan van je gezicht Met een opgewekt refrein Wie is altijd vrolijk blij Zet alle zorg opzij You're always free,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 Dag mijn boompje, aller bomen, met je altijd groene lente dos. Ik hervent mijn kinderdromen in het kleine Bloemendaalse bos. En wanneer ik eens zal sterven, wil ik onder het Bloemendaalse mos.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 we over koetjes, voetbal en de lot praten. Nou, dacht tot ziens uit je jeugd gaatje. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een Een andere ik zeg misschien, maar blijf het wel, maar slapen. We het dan misschien als het weghaalt. Waar we ook zeven of zijn, zijn al, want wij zijn lot van praten. Nou, dat het tot ziens adieu, je gaat je jeugd gaatje. Springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, op zee, op zee, maar blijven, dat maar zwart. Wij hebben ons onvoldoende kerhaas. Op zee, op zee, op zee, want wij zijn haast laat. wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.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 Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. La la la la la la la la la la la la tegen negen stond ze in de regen bij de houten van Lentier.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 De aandekking staan en loop maar achterna door de straat, over het plein Met je tingeltamboerijn, met je hond vol geld En je als halt, je haren de wind En alles wat je vindt En wie je ook bent, kon je nog president Waarsplanten, figaronten en een hoempapaal bent Iedereen moet mee of die wil ja of nee Alle plukje, partij, alles honderdbeen Met je griep en hernieuw aan, te vlug, niet te snel. Met je pingpongspel, met je de blik. Naar de vrouw en dun en dik, je allerbeste raad en je dronken kameraad. Ik kon daar wel eens gaan, met een warme straal. Met twaalf ten en de bon zonder Met het mes op je keel, met mijn part en deel. Je vuur en je vlam en de hele rattenpan. Kanton, met titels en bandallen en een hele grote tron. Het gevoel vol wat humor en de dorpsharmonie. De hoop op de vrede met pdk on mee. Dus kom nou en ga mee, over land en zee. Naar de straat waar ik woon, alles stoepen die zijn schoon. Door mijn huis, naar mijn duim, naar mijn tolpen, en brein.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 Zijn toch alle meisjes lief voor jou? Oh Mario, waarom zeg je mij niet hoe?